Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij de Israëlische luchtaanval van gisteravond is een Palestijnse leider... van een aan Al-Qaeda gelieerde salafistische groepering omgekomen. Het is Hisham al saedni Volgens Hamas werd Saedni in het noorden van Gaza gedood toen hij op een motor reed. Ook zijn bijrijder zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlse leger wil niet zeggen of ze het niet doelwit van de aanval was. In een verklaring staat alleen dat de actie was gericht tegen terroristen... die raketaanvallen hebben uitgevoerd op Israël. Vrijdag kwam in de plaats Neti zo'n 10 kilometer van de grens met de Gazastrook... een raket neer op een huis. Niemand raakte daarbij gewond. De beschieting werd opgeheist door een terreurgroep uit de Gazastrook.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 De LPD signaleerde tijdens onderzoek naar de dreiging... dat er onder leden van Anonymous geen activiteiten plaats hadden... die op een grote aanval wezen. Vermoedelijk heeft de hackersgroep niets met de video te maken. Een man uit Berlijn heeft zichzelf in brand gestoken... op het terrein voor de Rijksdag. Onder de toeristen waren er getuigen van. De man van 32 stak zich eerst met een mes in zijn borst. Daarna overgoot hij zichzelf met benzine en stak die aan.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 Nachtbrakers, Frank van der Linden. Een hele goede nacht. Je luistert naar Radio 1 inderdaad. En het is uh, lekker midden in de nacht, twee minuten over drie, 14 oktober inmiddels. En um, het is weer twee uur lang tijd voor rock'n'roll op je radio. En dit keer in de muzikale vorm van het rock roll zijn. Want uh, ja, afgelopen week was ik bij, uh, bij een concertje, twee concertjes zelfs. Bij Kees uh, Mayfield eerst. Ga ik zo meteen ook nog eventjes bellen. En uh, daarna bij het, uh, het andere beentje van Spike van direct, dat heet The Def. En toen ik daar stond dacht ik van ja. Ik ging een beetje graven in mijn geheugen en uh, terugdenken aan mijn allereerste optreden waar ik ooit ben geweest. Echt, echt de aller, aller allereerste. En um, ja, na wat graven en na wat, wat overleggen met mijn vrienden... kwam ik erachter dat mijn eerste concertje ooit bij Yes was. Samen met mijn vader in de Heineken Musical. Ik was denk ik een jaartje of tien, elf. En ging samen met, uh, met mijn vader dus naar de band Yes... En uh, nu denk je, yes, yes, misschien gaat er een lichtje branden. Owner of a Lonely Heart. Dat was echt een mega-hit, daar kan je ze van kennen. En ik weet nog goed dat ik daar binnenkwam. Zo'n grote, muziek Musical misschien ben ik er wel eens geweest. Maar een grote zaal, heel veel mensen. Wat uh, Filimon ook net zei. Heel veel, heel veel mensen, daar schrok ik wel een beetje van. En uh, allemaal stoelen in rijen achter elkaar. En daar zat ik dan, naast mijn vader te kijken naar een band. En het was, uh, nou ja, ik ben, ik ben nu 23, dus 10, 12 jaar geleden. En... Uh, allemaal wat oudere mannen op het podium met een gitaar om hun nek. En ik was, ik was zelf net begonnen met drummen. Dus ik keek vooral naar de drummer, hoe hij dat dan deed op dat podium. En ik vond het te gek. En uh, anderhalf uur lang heb ik daar gezeten met open mond... en om me heen kijkend uh, naar, naar wie daar allemaal bij me zaten... en wat er op het podium gebeurde. Ja, het, was, het was echt te gek. En uh, dat, dat heeft voor mij wel het vuurtje aangewakkerd. Daarna ben ik echt naar ontelbaar optredens geweest. Van ja, feestjes in Groningen, in de Vera of Paradiso in Amsterdam... Of uh, 013 in Tilburg, veel festivals ook. Pinkpop, Lowlands, noem maar op. Zelfs in het buitenland ook nog naar festivals. Bij mij is het vuurtje echt aangewakkerd qua concertjes. Maar waar ik dus echt heel erg benieuwd naar ben... is wat was jouw eerste concert? Wat was jouw eerste optreden waar je ooit naartoe bent geweest? Dat je echt nog voor je ogen hebt dat je daar binnen liep. Misschien was het ook met je vader. Of was het met je vrienden, ging je stiekem uh, naar de hooischuur... In de, van, de, van de plaatselijke boer, daar dan stiekem een beentje kwam optreden. Of naar John Bon Jovi, zoals Piedemon. Ik wil dat heel graag horen van jou. En je kan me bellen 0800 1121. 0800 1121. Of uh, mailen, dat kan ook. Nachtbrakers @bnn at bnn.nl. Ja, en uh, ik had het over ze. Yes, ik zat daar hoor, in de Heineken Musical. Klein jochie. haartjes netjes gestreken. Want ja, ik ging met mijn vader naar een concert. Kom op, dat is wel wat. Even terug de tijd in, even terug naar de Heineken Musical. Dit is Yes met Owner of a Lonely Heart. Yes, owner of a Lonely Heart. Mijn eerste concertje ooit en ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw eerste concertje was. Bushra, 0801121, wist jij te vinden en jij belde me en een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Ja, uh, je eerste concertje ooit? Ja, dat was van de Backstreet Boys. Oh echt? Was, jij zo, was je zo'n meisje die heel erg groot fan was? Ja, ik was uh, helemaal gek op ze. En hoe, ging, hoe oud was je ongeveer? Ik was 12, 12, 13 ongeveer. En dan ging je dan naartoe met vriendinnetjes of met je ouders? Nou, uh, wij zijn uh, stiekem heen gegaan. Stiekem? Ja. Hoe doe je dat dan als je 12 bent? Want die kaartjes zijn toch ook super duur? Ja, nou ja, ik, uh, ik weet niet meer hoe we dat hebben gedaan... maar ik weet alleen dat we stiekem waren gegaan... en uh, dat we later betrapt zijn omdat we veel te laat thuis waren. <laughs> want het was... Uh, want, waar, waar woonde je toen? Uh, in Aanspoort. En waar was het optreden? In Leiden. Ah, dus oeh, maar hè? Maar dan ben je twaalf jaar en dan ga je zo'n hele reis ondernemen. Stiekem ook nog. Ja, we hebben de trein gepakt en we zijn daar gewoon heen gegaan. En uh, ik weet niet hoe we dat hebben geplikt, maar uh, het is gelukt en we hebben het gezien. <laughs> ja, en uh, je was met vriendinnetjes en de weken, je, je zat in de trein, je stapte uit en toen? En toen, ja, en toen was het uh, lopen. En toen moest je lang in de rij staan? Of, of was je er bijvoorbeeld al heel vroeg? Nou, we waren er best wel vroeg. We, waren, we zouden eigenlijk naar school gaan. We zijn niet naar school gegaan, dus we hebben gespijbeld. En uh, we zijn om een uur of half achter van huis getrokken. En we waren daar rond een uur of tien waarschijnlijk. En uh, wachten. En hoe lang heb je gewacht uiteindelijk? Ja, we stonden daar echt uh, volgens mij wel een paar uur in de rij. En toen kwam je binnen eindelijk in Leiden, wat voor zaal was het dan in Leiden? Dat kan ik me echt niet meer zo goed herinneren. Nee, je kan me niet zo'n hele grote zaal daar herinneren. Nee, het was niet zo heel groot, ze waren nog niet super bekend toen die tijd. Het was net het begin denk ik. En toen stond je daar dus lekker naar de Backseat Boys te kijken. En wat is je het meest bijgebleven toen je daar stond? Dat we alleen aan het schreeuwen waren. Mee aan het zingen of aan het schreeuwen naar de jongens, naar die vijf knappe jongens. Ja, alleen van, oh geweldig. En elkaar aankijken en heel blij zijn. En niet denken aan wat er kon gebeuren als we weer thuis waren. En was jij ook, want ja, dat, dat had je dan natuurlijk, jij was twaalf en die jongens ja, die waren zo eind, eind tienerjaren, begin twintig. Was je verliefd ook op iemand? Sorry? Was je ook verliefd op een van de vijf Backstreet boys? Ja, ik vond AJ helemaal geweldig. Oh, Wie is er help me even? AJ. Uh... AJ is degene met de krulletjes en uh, zonnebrilletje. Hij had altijd een zonnebril op inderdaad. Had hij ook zo'n ja. ringbaardje, of niet? Ja, hij had ook een ringbaardje. Ja. <laughs> en, en, en hoe lang duurde dat concert? Want waarschijnlijk ja, sta je daar dan al een hele tijd en dan treden ze nog twee uur op en toen moest je weer naar huis. Maar hoe, ja, lang, inderdaad... hoe lang heb je daar gestaan? Uh, volgens mij niet eens een uur. Oh! Ja. Het was snel voorbij. Ja, het was heel snel voorbij. En heeft het het uh, concertvuurtje aangewakkerd? Ben je daarna nog veel naar optredens geweest? Uh, ja, uiteindelijk uh, ging ik constant maar naar concerten. Ik vond het helemaal geweldig. En... Ik vond de hele sfeer en uh, alles eromheen vond ik echt uh, superleuk. Ze hebben laatst ook weer opgetreden hè, de Backstreet Boys? Uh, ja. Dat was tijdens, uh, volgens mij tijdens de Olympische Spelen ook, maar ook ja, dat in ieder geval kan wel. Rondom... Ik, ik, ik volgde al lang niet meer hoor, het is echt uh, al zo lang geleden ik, ik weet echt niet meer wat ze nu allemaal doen. Je bent geen fan meer? Mijn uh, muziekzorg is uh, inmiddels uh, de andere kant op gegaan. Dus, uh... uh, ik ben heel benieuwd welke kant dan, als je bij de Backstreet Boys begint, als je 12 bent, waar je dan eindigt als je nu... Uh, hoe oud ben je? Ik ben nu 28. Nou ja, dus dan uh, 16 jaar later, waar zit je nu met je muzieksmaak? Nou, mijn muzieksmaak is inmiddels uh, veranderd naar Marokkaans-Arabische muziek aangezien ik marokkaans ben. En wat dus is dat is een hele andere kant. Maar wat is dat dan voor muziek? Is dat een beetje... Uh, ja, volk, volkmuziek wat voor, voor ons André Hazes is bijvoorbeeld ook, voor de Nederlands? Mm, nee, nee, nee, wat moderner. Het is gewoon eigenlijk een soort van popmuziek, alleen maar in een andere taal. En ga je dan ook naar optredens daarvan? Is dat in Nederland? Ja, ja, genoeg. Maar het is heel breed voor deze muziek. Oh, wat grappig. Mooie, mooie. Ik vind het een mooie ontwikkeling die je hebt meegemaakt. Van de Backstreet Boys ja, <laughs> de Marokkaanse, <laughs> naar Marokkaanse muziek. Ja, inderdaad. Ja, top. Hey Boesja, dankjewel dat je belde naar 0800 1121. Ja, jij ook bedankt. En een hele fijne nacht nog. Jij ja, ook. Oh. Doeg. Doei. Jouw eerste concertje, dat wil ik graag weten. Bel me 0800 1121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 Het gaat vannacht over je eerste concertje. En uh, ja, deze week was hij mijn, uh, mijn Radio 1-collega. Eigenlijk elke vrijdag hoor je hem ook op Radio 1 in BNN Today. En hij is natuurlijk, uh, ja... Hoe noem je dat? Muziekgod bijna. Hij weet zoveel van muziek en hij heeft zelf ook in Beentjes gespeeld. En toen dacht ik van ja, ook al is het een onorthodox tijdstip. <laughs> zo midden in de nacht van zaterdag op zondag. Ik moet hem eventjes wakker bellen. En dat doe ik dus ook. Goeienacht Erik Kortom. <laughs> Dankjewel. Ik heb het hele gezin tussen hoor rapper hoe word je nu <laughs> Maar goed, dan gaat het mag uh, ja, dat, dat weet je. Dat vind ik fijn. Ik heb het vannacht over eerste concertjes. En ik heb, uh, ja. ik heb al over mijn eigen verteld. Het was er ooit uh, Yes met mijn vader, die nam me mee naar de Heineken Musical. En dan zaten yes. we op stoeltjes naar nee, Yes, Yes, Yes. Okay. Ja, ja, en toen dacht ik: van ja, wat ik, al in, uh, wat ik al zei, ik moet jou gewoon even bellen als muziekkenner. Uh, ja, jij nou moet wel ja, een goede ja, achtergrond ja. hebben. Je moet wel een goed eerste stapje hebben gezet, denk ik dan. Ik vind het zo leuk dat je het zo klein maakt. Je, je eerste concertjes, en een stapje, heb je het nu over. Er waren stappen, man. Voor het eerste concert. Dat was Alleen in mijn eerste concert is eigenlijk niet graag meer wat schokkend geweest. Want ik, uh, dat was op de middelbare school. Ja. Yeah. Dus Toen ik volgens mij net in de brug was of zo. We hadden wij een schoolfeest op het Redens Lyceum. Als oh, ik me niet vergis was het daar, ja. En daar, uh, daar speelde een Nederlandse band... Roberto Jacket, de scooters. Ah, die is van de. Ah, d is d Ja, Erik van der Hof, die natuurlijk een groot succes heeft op televisie met programma's als Het Blok en als producent van bijvoorbeeld Beste Singer van Nederland, dat leuke programma van Giel. Ja. Uh, zijn eigen productiekantoor uh, al jaren, maar dat is, ja, er was toen een hele lange magere lat van een jongen met een slecht zittend veel te groot pak aan en haar wat recht overeind stond. En het was... Ja, dat was hartstikke dat was een maatloos populair bandje. En wat kan je ja, er nog van er... herinneren? Want je ging er naartoe dan, wat je zegt, was best een stap voor het eerst, een live optreden zien. Wat, wat kan je er nog van herinneren? nee nou, ja, dat ik dacht, wow, wow, dat is eigenlijk wel heel erg tof. Dat, je, dat het donker is en uh, met je colaatje en, <laughs> en dat er een beentje staat te spelen met de harde muziek. En uh, ja, dat is wat is ik, ik me van kan. Het is niet het, zeg het... het, het de is niet geweest van, oh dat moet ik ook of dat dan ook, dat kwam later uh, ergens. Dat kwam bij andere concerten het over de eerste keer dat ik het gevoel dat ik bij een concert was. En dat was gewoon waarschijnlijk ergens in, in zo'n teenkelder in zo'n school was. Uh. Uh, uh, um, was. was dat wel het eerste dat ik daar een concert kan herinneren. En later zijn al die al oh, die duizenden andere concerten <laughs> dat ook bij ik Ja En weet je nog met wie je daar was? Was je gewoon met je schoolvriendjes? Ja, of? met mijn schoolvriendjes. Met Michiel was ik daar en uh, Alexander. En, uh, en nog een paar, waarvan ik uh, overheerlijk alle namen vergeten ben. <laughs> Wel ja. mooi. En maar wat je zegt van, het, het was geen... In, want later ben je zelf ook op de bühne gaan staan, zowel ja. toneel als met beentjes inderdaad. Het was geen inspiratiebon. Uh, uh, uh. Dat nog niet, nee, daar niet. Dat, dat kwam eigenlijk toen ik voor, voor de eerste keer in Paradiso geweest was bij de Ted Kennedy's. Toen dacht ik, ja, ja... Dit ja ik ook. Dat liep ook vreselijk uit de hand met vechtpartijen. En toestanden. Toen dacht ik niet, dat wil ik ook, die vechtpartijen. maar toen dacht ik, uh, ja, fuck... En toen heb ik Genesis een keer gezien toen heb ik heel ja tijdens, tijdens uh, zo'n zo zo grote, zo grote tour niet die jaren 80 uh, uh, of die jaren 90 ellende maar, de, maar daarvoor en dat uh, ja, toen was ik al, toen dacht ik je toch zo met een band zo, zo, zo prachtig want het zijn waren waanzinnige muzikanten. Uh, ja, dat, dat, dat, dat zijn veel meer inspiratiebronnen. Weet je. Dat, dat, als je, maar jij vraagt me naar mijn eerste concertje. Ja. Nou, dan was, was, was, was Roberto de, <lacht> de, de, de, de, de natuurlijk... Mijn eerste concertje. Ik ga hem zo gewoon ook draaien. Nog even over nu. Um, hoe ga, ga je nu nog veel naar concertjes? <lacht> ja, ik, pro, ik, pro, ik probeer dat wel. Alleen, in, in, in het dagelijkse leven is vaak zo druk... Uh, uh, dat ik uh, in het weekend... want het is vaak zijn, een leuk concert, toch? in het weekend... Maar ook wel door de week. Dat ik, dat ik, ik moet wel plannen, laat ik zo zeggen. Want als ik wil, ik hou van zoveel verschillende soorten muziek... kan ik gewoon zeven dagen in de week weg zijn. Dus, uh, en ik mis, er wel, ik mis er meer dan dat ik er kan zien, laat ik het zo zeggen. En als je, je dan, die ik, die ik vind. als je dan terugkijkt naar het afgelopen jaar... want we zitten nu dan helemaal naar, het eerste, naar de eerste op, live-optreden... wat je ooit gezien hebt. Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar... heb je daar een hoogtepunt in? Oeh, um, Want je bent veel festivals geweest, bijvoorbeeld. Ja, je ik heb veel ja, festivals. Ja, ik vond... Maar dat vind ik altijd een prettig beentje om naar te kijken. De cast uit Antrim vind ik gewoon een ongelooflijk lekker, lekker beentje. Omdat het zo no-nonsense is. Het zijn gewoon vier gasten die gaan staan. en Die gaan gewoon lekker uh, rechttoe recht aan gestaalde rockmuziek brengen. En ja. dat, vind ik, dat vind ik te gek. Dat zit, zit dus no-nonsense. No daar hou ik wel van. Binnenkort in de paradieso staan ze. Ja. Dus uh, voor de mensen die willen, die kunnen daar nog naartoe volgens mij. 23 geloof ik, hè? Ja. Ja. ja, dat is hem. Um, Erik, ik ben heel blij dat je, dat je wakker voor me bent geworden. Zo midden in de, ja, de nacht. Rest van, ik zal tegen de rest van het gezin zeggen dat jij het was. Ja, ik, nou, ik denk dat ze het dan ik wel goed kan. vinden. En uh, als beloning eigenlijk, en misschien ook gewoon even, even terug, terug naar vroeger, ga ik dan uh, Roberto Chagetti Ja, tuurlijk, joh. Doe, dus doe, ik, zei, dan gaan, dan gaan Mijn buren gaan nu een groot probleem krijgen. Wat, ga je hem op 11 zetten, je speakers? Ik ben wel, ja, ik zet hem op 11. Te gek. Dankjewel, Erik Corton, dat ja, ik je nog bellen zo midden in de nacht. Hoi. Oh, oh, doeg. doeg. Doei, doeg.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 Toch is het wel leuk, hè? <laughs> Robert Jacetti en de scooters en I saved the day. Nachtbrakers, Frank van der Linden. Yes, nacht Radio 1, daar luister je naar. En ik heb het vannacht over je eerste concertje waar je ooit bent geweest. Ik had uh, toen net Erik aan de lijn, Erik Corton. En die was dus bij Roberto Ciacchetti en de Scooters en met uh, I Save the Day. En um, ja, jij kan inbellen, want ik ben heel erg benieuwd naar jouw eerste concertjes. 0800-1121, daarop bel je in. 0800-1121. Hans, een hele goede nacht. Hallo, hoe ja. was jouw naam ook weer? Frank is mijn naam. Frank, en jij doet het ook? Ja, jij ook? Ja. Oh echt? weer een goede drummer of niet? Stel je zo even, daar heb ik het zo even over. Heb je een drumstam? kan het zo... waarschijnlijk niet te lang maar De telefoon uh, niet zo goed geladen meer Dus laat ik je even het volgende vertellen. Spannend, kom maar door. Ik woonde in Den Haag. Ik had in Scheveningen, had je voor het plein, voor het boerhuis, had je overal muziek in de Pia daar bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik had een jazzclub in de bovenzaal van het Circusgebouw. Ja. In de Scheveningen, daar praat ik over in 1956. Oeh, dat is een lange tijd terug. Ja. Toen, uh, op een gegeven moment, uh, had ik in de winter, had ik een paar keer de Willys Bar gehuurd. Die zat boven de, die gaat rollen van, van Pierre Beck. En dan waren we het spelen en op een gegeven moment komen er drie zwarte heren binnen. We hadden het om zes uur, want we zouden om uh, half negen aan de houten school gaan naar Launer En die zeiden niks en die pakten een trompet en een sars, geloof ik en nog een trompet. oh nee, Een elektrische gitaar of een gewone gitaar. En die gingen meespelen. Met de, met de artiest die daar speelde, want je noemde een naam, nee, maar ik, ik miste hem even. Met mijn band dus, hè? Al oh, met jouw band, ja? Ja. Ik had uh, een band met rhythm, uh, gitaar, elektrisch, uh, twee saxen en een trompet. Ja. En uh, toen komt er een klein mannetje binnen, <laughs> dat bleek tot sommige verbazing Lionel Hampton te zijn. Ja, ik ken hem want niet. Die, die had ik al, zeg je? Ik ken hem niet. Lionel Hampton, denk maar aan Duke en Count Basie, mm -hmm. maar dan moet je het allemaal even wilder maken. De man van Heba, Marie Bob en dergelijke. Maar dat is jazz. Hele wilde jazz. Okay. Hele ruige jazz. Nou, toen uh, pakte hij uh, de stokken. Want elke fibrofonist. die kan alleen fibrofonen spelen. als die ook gedrumd heeft. anders kan je geen fibrofon spelen. En die, uh, die gaat gewoon op mijn drum zetten. wel ik zat te spelen mee, met meespelen. Met een paar stokjes, want je hebt altijd een paar extra stokken. Ja, ja. Nou, toen uh, gingen de heren een half uur weer weg. En hij had ze kaartje gegeven. En toen zaten we in de houtgestallen. op de ijsvloer. Er waren planken, nou, het was een keten, oh, ik, een ongelooflijke oogie van lawaai. Na afloop scheurden we naar Amsterdam, hebben we het nachtconcert gezien. Dat was zo verschrikkelijk dat hij daarna de, uh, het land eruit gezet. Hoezo nemen. was het zo verschrikkelijk? Ja, ik zal, uh, als jij het onthoudt en de mensen het ook, ja. je gaat gewoon naar hemp.nl. Dan zal ik morgen uh, die krantenindex erin zetten. Ja. En dan kan, dan kan iedereen het lezen wat er allemaal gebeurde. Er zat veel meer in, ook over de Beatles en uh, Benny Koetman geloof ik, in Blokker, weet ik het allemaal. Uh, nou toen uh, ging ik uh, wel naar België, ging naar Duitsland. Uh, naar de concerten kreeg altijd een extra toegifje. Uh, toen het internet begon te lopen, toen begon ik gewoon maar een website met alleen Lion Henton erop. Dus foto's, foto's, foto's, foto's. Een soort fanpagina. Uh, een website dus hè. Nou, daar heb ik het dus inmiddels 15 Luinerhenten in Duitsland, hand in Nederland, Luinerhenten in, ja. in, in dat land, dat land, dat land, gaan maar door. En toen hij overleed, hij leefde van 1980 tot 2002, toen uh, ben ik begonnen met andere muziek. Maar iemand die naar die website toe gaat, die taalt maar ineens omlaag en die ziet uh, dan we zelf ja. Luinerhenten zijn muziek van 1980 tot op schrik niet de 2000. Ja. Zolang heeft die man muziek gemaakt. Mhm. Mm Um, uh, ja, dan krijg je dus een hele, hele mooie. Ik ben elke dag met die wedstrijd bezig. Bezig heeft mijn hele leven compleet beïnvloed. Ja. Dus is dezelfde jongen gebleven als hij die jaren 50. En toen uh, belde hij op, uh, gaat hij goed? Doe de goed aan de fans. Toen belde hij weer op vier dagen voor zoveelheid. gaat toch goed? Doe de goed aan de fans. Toen wilde hij twee dagen overlijden op en toen zegt hij, sorry Hans, I go flying home. Dat was zo uit van mij toch ook te wegwezen. Lion Hamilton. Lionel Hamilton. Ja, top. Mooi verhaal. Uh, uh, en, maar ik wilde even nog want... heel veel pakken. Ja, even over drummen wilden we het nog even hebben, toch? Ja, dan ga ik zo. En toen zei hij tegen mij, jij krijgt alles wat ik hier nog thuis heb, en per post verstuurd kan worden. Nou, de, uh, toen kon hij niet verder meer praten. Nee van kwam de Band Bandmanager, dat is de man die meegaat op de toerneeën op het geluid en alle instrumenten uh, regeld enzovoort. Uh, die stuurde een jaar later 14 dagen lang post op. Ik, zit, nou, ik zie de bijbeltjes hier in de verte liggen enzovoort. Uh, over drummen gesproken, hè? <laughs> Ja, je, je spreekt mooi van de hak op de tak, maar ja... Uh, nou, ik zit er gewoon nog, uh, ik val af en toe nog wel eens in. Huh? Dat is het grappige, dat ik uh, op een tuinfeest was en uh, de drummer die, uh, was helemaal bezopen. En toen zei iemand die kan ook drummen. Nou, dan pak ik de haja top en die zei, je weet dat het is uiteraard. En zet dan de andere kant neer. Ben je linkshandig, drummer? Nee, van rechts. Dus het zet je links. En die drummer was rechts. En dan komt het mooi dat die drummer, die komt bochtelijk naar me toe. Waarom zit je die pedaal helemaal schuin? Dan moet ik je even vertellen dat ik niet kan dansen. Dat ik op de piano niet met twee handen per los van elkaar kan bewegen dus. Dus links één ritme aanhouden. Maar dat op het drumstijl allemaal maten los van elkaar komen. Ja, rijden. dat is het moeilijke van drummen. Ja, maar wat doe ik nou met die haaiet? Ik zet mijn voeten schuin op en ik doe hakteen, hakteen. teen. Hak teen. Ja. begrijp je, Ja, ja. het één. wordt wel een beetje in-crowd zo voor de, voor de niet-muzikante uh, hand. Nou, ik doe dus hakteen, hakteen in plaats van één, arts dicht. Ja. Twee, en dan drie. Op het tel vier gaat die haaiet weer dicht. Ja. Als je, je hebt het in het apparaat daar bij jou ja. heb je lange nou hemden zitten met Flying Home in 1942. Ik ga kijken, zo. Maar was dat je eerste concertje? Want daar gaat het eigenlijk ja, over. Ja, dat was, kijk, in, toen had je in Scheveningen, in het Koerhuis, had je... De Rolling Stones. Uh, de de Pepsi-Cola, dan had je de Cinkelits, de, de Coca-Cola geregeld, de ja. Pia ja. En al die mensen. Ik heb ook een paar keer met Pia gespeeld, want die zat er vlakbij. En, dat, ja, dat waren een beetje kinderachtige concerten voor mij. Hij ja, speelden okay. ru ruige. misschien als enige inschreven, niet meer. Ja. Ik uh, ga even door naar uh, nog meer bellers, uh, Hans, want het uh, wordt druk gebeld op 0800 1121. Dankjewel je voor je verhaal. Als je Lionel Hamilton kan vinden, moet je hem even draaien. Lionel Hamilton, ik heb hem opgeschreven. Oké, okay, dag, dag. Dankjewel. Dag. Wessel, goeienacht. Goeienacht. Jij uh, had ook gebeld naar 0800-1121 over jouw eerste concert, want daar gaat het over vannacht. Wat was dat? Dat was um, een vrij vreemd concert eigenlijk. Een ja. beetje een vreemde aanleiding. Ja, wanneer was dat? Het was, um, ik geloof, eind 2000, nee, nee, ja, misschien 2001. Maar het was het uh, concert voor Enschede, vlak na de Vierweekrand. Oh, dat is, ja, dat is wel een rare um, aanleiding voor je eerste optreden dan. Ja, ja ik ben nog nooit eerder dan een concert geweest. Ik was toen nog nooit eerder dan een concert geweest. Ja. En dat was mijn eerste ervaring. Hoe oud was je ik toen? Ik was toen twaalf. Oké. Okay. En... Um, ja, het, het voelde niet echt voor een concert, omdat ik, uh, ja, je hebt wel een bepaalde herinnering aan die periode. Ja. En je weet waar voor wat voor een doel het is. En ja, je kan je niet echt vermaken op zo'n moment, denk ik. Nee, het is best wel een bizarre aanleiding om naar een ja, benefietconcert te gaan. Ja, ook omdat je het gevoel hebt dat het misschien, ja, het is niet voor jou, maar het is wel voor je stad. Ja. En... Ja, het was een mooie ervaring, maar tegelijkertijd, ja... Ik denk er nu niet heel erg graag aan terug. Maar ja, dat, ik bedoel, er werd gevraagd naar je eerste concert. Ja, en dat nee. is het. En dus wie, traden wie, tra wie traden daar dan op? Wie traden erop op het benefietconcert Concert voor de Enschede Ramp? Nou, um, wat ik me nog goed kan herinneren, dat uh, Gerda Haverton... Is die van Sesumstraat? Die wat gedichten Die is toch van Sesumstraat? Ja, precies. Ja, ja. Dat, dat uh, zat een hele grote... Wilde de witte tulband en uh, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt toen en uh, ik heb nog een handtekening gekregen van Frits Pits. Van de grote Frits Pits van Radio 2? Ja, ik klaarblijkelijk. Ik, ik <laughs> ben zelf ook niet hoor. maar ja, eerlijk gezegd, ik ken hem op die leeftijd niet zo goed. Maar mijn vader zei van ja, dat is Frits Pits en uh, ga maar even een handtekening halen. Maar het traden dus er ook dus nog beentjes Ja, ook wel veel bandjes, maar een beetje van die plaatselijke Enschede'se beentjes. Ja was geloof ik niet zo heel groot. Maar ik heb dus op de flyer had ik dan een handtekening van Frits Spitz En ik, ik had zelf geen flauw idee wie dit was. Maar toch een handtekening. En nu, Wessel, ga je nu nog naar... Want ja, het is ongeveer tien jaar geleden dat je daar naartoe ging. Ja. Toen was je twaalf, je bent nu uh, 24 dan. Ja. Mm -hmm. Waar ga je, wat, wat doe je nu qua concertjes? Um, nou, ik ga veel naar, naar, naar huisfeestjes eigenlijk. Ik, uh, een eind geleden is ook wel... Best wel een scene qua. qua uh, een beetje alternatieve feestjes. Dus er zijn gewoon veel DJ's eigenlijk. Dus ik weet niet of je dat echt een optreden kan noemen. Is het natuurlijk wel, maar. Um, ja. ik, ga, ik ga ook wel veel naar Lowlands. Kijk, daar heb je heel veel optredens natuurlijk. Ja, en. Ik ben daar uh, afgelopen jaar ben ik naar Feist geweest. Naar, naar de Boyband 5? Nee, Feist. Oh, Feist. Ja, die stond ook op Lowlands inderdaad. De, ja. Oh, dat is wel heel leuk. Um, ik vond dat echt fantastisch. Ja, ik vind ik het ook heb, heel mooi. Uh, je bent er ook geweest? Nee, nee maar ik, ik ken ze. 1, 2, 3, 4 is dan hun bekendste plaat. Ja. Maar dat is heel leuk inderdaad. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ook, ook haar hele, hele optreden was zo mooi. Ze heeft hele mooie visuals dat, uh, dat uh, verschillende live beelden in elkaar overvloeiden. Ja, ik was helemaal ja, niet in trance, maar ik was er helemaal vol van Ik vond het fantastisch. Ja, en uh, bijna het beste vond ik nog de, de achtergrondzangeressen. Die hadden een soort van, hoe uh, ja, noem je dat? Een soort vreemd soort seksituur. Oh, en dat is je vooral ja. bijgebleven van dat concertje? Ja, ik was er helemaal, ja, ik was er helemaal weg van. Want je had bijvoorbeeld een, je had één meisje, die had echt zo'n beetje in de jaren 40 kapsel heel, heel oorlog. En. Uh, ze hadden een, een ventilator op haar gezet en zat een heel licht jurkje aan. En dat, dat, dat, dat waaide zo'n beetje. Beetje Marilyn Monroe-achtig. Ja, was ze was aan het tamboerijn spelen en ja, ik weet niet. Ik was helemaal in de band. Ik vond het zo fantastisch. Ah, mooi. Ja, en uh, ja, dat, dat is dan een beetje een ontwikkeling die je hebt doorgemaakt op, uh, op, op concert- en optredengebied. Want het begon dus in Enschede toen je 12 jaar was bij het benefietconcert. Ja. Dat, is een, dat is een flinke weg die je dan hebt afgelegd al qua ja, uh, optrainers. Wessel, dankjewel. Ja, wel oh ja? ja, sorry. Oh, dat ik uh, ik, heb, ik heb sinds twee jaar heb ik mijn uh, tv ingewisseld voor een uh, plaatspeler. En dat ik in die tijd ook wel echt naar heel andere muziek ben gaan luisteren. Dus dat het, uh, Misschien is dat een tip voor anderen ja. om gewoon tv weg te doen. Ja. En. Uh, meer muziek te gaan luisteren. Ik vind het een goede investering, hoor. Om je, om je tv in te ruilen voor een spelen. Ja. Dat we goed gedaan. Hey, goede zo. Ja. Wessel, dankjewel. Ja, succes. Fijne nacht. Martine? Ja, hoi. Hoi. Ik uh, draai even Feist. Uh, want Wessel die was, was zijn laatste optreden waar hij was. Was Feist. Dus ik draai even 1, 2, 3, 4 van Feist. En dan kom ik daarna bij jou. Is dat goed? Oké. Okay. Ja, blijf hangen. Kom ik zo bij je. Prima. Dit is uh, het lievelingsbeentje van uh, Wessel Momenteel. Feist, one, two, three, four. One, two, three, four, tell me that you love me. Mooi. Lekker zo op de zaterdagnacht. Feist. 1, 2, 3, 4. Laatste optreden waar uh, Wessel is geweest. Die belde toen net naar Nachtbrakers. Feist, hoorde je. Ah, het gaat over um, je eerste optreden waar je ooit bent geweest. Dus echt, nou ja, dat je acht was aan de hand van je vader. Dat je mee mocht naar... Uh, nou in mijn geval ging ik naar Yes. Naar de, de, de, de oude mannen, rockband Yes. Misschien ging jij wel naar de Backstreet Boys, zoals Bushra, die had ik als eerste aan de lijn. Of uh, ja, misschien ging je wel naar een jazzconcert. Dat had Hans, die ging naar, naar veel jazzoptredens. Martine, ik uh, zou weer terug bij jou komen. Ja, hoi. nacht. Wat was jouw eerste optreden ooit? Ja, dat is weer een hele andere vraag. Oh, daar gaat het wel over vannacht. Ja, dan heb ik het helemaal misverstaan. Want waar ik... wil je met me over praten? Zeg nou, ik nou, ik belde. Ik, uh, ineens dacht ik, ik belde vanwege 12 jaar uh, popmuziek. Ja. En toen dacht ik, uh, dat was volgens mij dokter Hoe. Maar, Doctor Who. qua, qua maar herinnering ik... of qua. Want het, het, het gaat in principe over optredens. Dus mijn nee, voor... eerste optreden ooit, toen was ik zes. Zo, dat is vroeg. Toen trad ik zelf op. <laughs> Als wat dan? Bij de, bij, de, bij de karaoke of bij de mini show? Nee, nee. Ik ben nu 57, dus dat is wel heel lang geleden. Ja. Maar toen had ik, uh, toen had ik een gedicht van Annie M. G. Schmid uit mijn hoofd geleerd. Ah. Ken je hem nog? Ja, nou niet helemaal. Het was drie bladzijden. Maar welke, welke was het? Het was uh, uit de toren van Bemmelekon. En het, uh, het heette uh, Simon en de varkentjes. Ach. Ik ken hem niet. Nee, dit is, is ook niet zo'n heel bekend gedicht van haar. Maar ik had een boek, nou ja, um, goed. Maar weet je nog, want je begon even over Dr. Hoek en de Medicine. Spreek je het zo goed uit? Ja, dat weet ik ook niet meer. Um, dat is echt een hele andere vraag. Als je zegt, wat was je eerst optreden ja. ooit? Was dat, dat ik zelf op het podium... Ja, nee, maar Zet waar je naartoe waar... bent geweest. Waar ik naartoe ben geweest. Dat was denk ik twee jaar later met mijn vader, inderdaad, in de Haanhof in Geleen. Ja. En dat was een symfonieorkest. Oh. Met Jan Wijn. Zeg niks. Het is, dat is een pianist. Klassiek ja. pianist. En uh, die heeft heel lang heeft die alleen maar iets voor één hand kunnen spelen. Omdat hij een blessure had als een andere oh. hand. Maar toen was hij nog tweehandig en toen heeft hij. Tweede werd van Rachmaninoff gespeeld. Maar hoe vond je het? Want, kijk, ja, nee, dat is ongelooflijk indrukwekkend. Ik werd best wel overdonderd toen ik daar ja. in zo'n grote zaal zat. met allemaal mensen om me heen en een, een band op het podium. Ik vond het te gek, maar ik werd wel overdonderd. Hoe vond je Ja, jij maar het was het? niet zo'n hele grote zaal. Het was eigenlijk meer een multicultureel centrum in Geleen, de okay. Hanenhof. Ja. En je was daar samen <laughs> met je vader? Dat was met mijn vader. En, uh, um, ja, nee, ik, ik, ik was denk ik, jaar acht, ja, acht, toch wel? We woonden nog niet zo lang in Geleen en wij waren protestant. En we kwamen daar in dat katholieke Geleen. En dan waren er waren dan allemaal katholieke meisjes met een communiejurkje aan, maar dat had ik natuurlijk niet. Nee. En mijn vader mopperen, al die andere meisjes hebben een mooi communiejurkje aan, maar ja, ik had gewoon een lange broek aan. Ja. En ben je laatst toch wel eens naar een optreden geweest of, of, of naar een concert? Het laatste optreden, dat was in de grote kerk in Veren. O, oh, en wat was dat? Ja, dat is ook klassiek natuurlijk. Je bent wel van de klassieke muziek, hè? Eigenlijk wel, ja. ja. En wat is je lievelings.? Noem eens eentje die ik misschien kan kennen. Ik ben niet heel erg thuis <laughs> in de klassieke muziek. Doe je een componist of een uitvoerder? Mm, wat het meest bekend is. Ik nou heb... ja, Enrico Paci met Liest. Ach, die. Nog. Enrico Paci, dat is echt mijn lievelingspianist. Die volg ik al meer dan 30 jaar. Ja. Die heeft eind 1980 het Liest-concours gewonnen. Een Italiaanse pianist. Hoe schrijf ik het, zijn naam? Enrico, gewoon Enrico. Ja, die ken ik, dat kan ik, ja. En de Scooters of zo, nee, dat is weer iets anders. Nee, dat was Robert Ciacchetti in de Scooters. Ach, oh, Robert <laughs> Maar ik vond het wel grappig, want... Ja, nou, nee, zijn achternaam is Pace van Vrede. Enrico Pace. Pace. Uit, uh, uit Italië. Oké. Okay. Nou, dan ga ik dat eens eventjes luisteren. En dan kan ik misschien volgende week er wat over vertellen hoe ik het vond. Ja, Igor Roma, dat is een vriend, een, een jongere collega van hem. En die uh, heeft een decennium, anderhalf die decennium later het concours gewonnen en zij zijn samen hebben ze toen opgetreden in veren. Okay. Dat was uh, eind juni denk ik. Oh, eind dat juni is... of eind mei dit jaar. Dat was nog niet zo heel lang geleden. Nee en die speelde ongelooflijk. Wat doet het dus dan met ik... je als je daar staat bij zo'n optreden? Ja dat vind ik leuk. Ga je dan ook echt helemaal op in de muziek? Of... Absoluut ik ga helemaal vooraan zitten. Ja. En in die tijd dat, dat hij pas het liefste concours had gewonnen, ging ik overal naar zijn optredens in Nederland. Ik had toen als prijs een optreden overal in Nederland. Uh -huh. En ik, nam, ik gaf toen pianoles, ik nam pianoleerlingen mee. We zijn een keer met z'n twintigen zijn we naar zo'n optreden van hem in Utrecht gegaan. En ik liet altijd bloemen, of ja, in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, of waar ook optrad, ik liet altijd bloemen bezorgen met één rode roos. Maar voor, voor hem? En dan schreef ik op From your greatest fan in Holland. Oh. En er was één bejaardeleerling van mij, die was wat ouder, was een pedagoge. En ze had een dochtertje en ze vond het zo puberaal gedacht voor mij dat ik dat deed. Ja, maar als je heel erg fan van iemand bent, kan je dat toch door zo'n manier laten blijken? En later trad hij op in Delft. Dat was weer een paar jaar later. woonde ik ook in Delft, trad hij notabene op. In een, in een bejaardenhuis, een multicultureel centrum. Ik hoefde alleen maar even een bruggetje onderdoor, de Beethoven-tunnel. En dan... Was ik bij zijn optreden en, en nog weer een aantal pianoleringen mee. Dus heb ik één rode roos gekocht en aan de directrice van het, van het centrum gevraagd: mag ik hem even zelf aanbieden? En? Toen was het tijd mocht, tijdens het optreden was er een snaar geknapt. Oh. Maar en, ja, een pianist speelt gewoon door. Hij laat de muziek voorgaan, zo'n instrument. Ja, een kwappende snaar. Het is even schrikken, maar je laat je niet van de wijs, maar je nee. speelt gewoon door. En ik maakte daarover mijn complimenten. En zei hij zei: Ja, of course. En uh, nou verder niet veel praat. Men, uh, zei: Ga ja. jij even mee, iets drinken met ons? Nee, I'm very tired. Ja, ja. als je elke dan avond moet ja. optreden. Ja, precies, dat is het. <laughs> ja. Martine, ik uh, ja. bedank je voor je verhaal. Ja, maar hoe zit het dan nou met die pop-vraag? -pop Want dat was, dacht ik, de vraag. Nee. Nee, die gaat helaas niet door, die vraag. Wat grappig. Want, nou ja, goed. Maar het was toch wel een leuke, een, een terug in de tijd even. Misschien, misschien volgende week of de week erop dat we verder met die vraag gaan. Ach, misschien vang je weer toevallig iets op als ik even wakker ben. En Wie dan weet. Me... Je bent altijd van harte <laughs> welkom, uh, Martine. Dankjewel, bij de, hoor. bij ja. de vereniging van de nachtbrakers hier op Radio 1. En, um, zo hand... heet het. Ja, nou het heet eigenlijk nachtbrakers. Maar ik, we zijn een beetje zo met z'n allen zo s'nachts nog wakker. Het is nu kwart voor vier. En dat vind ik wel ja. ja. ja, ja. Okay. Dankjewel, Martine. Slaap lekker als je gaat slapen. En blijf lekker luisteren. Als je wakker blijft. Dankjewel. Fijne okay. nacht. Daag. Het gaat over je eerste concertje ooit waar je bent geweest. En uh, Henry, nacht. Ja, nacht. Kan je het nog herinneren waar je was de eerste keer? Ja, dat kan me nog herinneren. Ik was een jaar of elf. En uh, ik kom ook uit de buurt waar Martine vandaan komt. Uit Stijn. Niet Stijl, maar Stijn. Dat ligt bij Geleen. De, de Haanhof. Dat ken ik ook. Ja. Maar dat is... Daar heb je dus uh, elk jaar zo'n uh, zo feesttent waar uh, de hele week uh, een programma is. En dan ben ik uh, naar Peter Koelewijn en zijn Rockets gaan, uh, gaan luisteren. En, uh, hey. ja. en hoe was dat? Want je was elf jaar. Elf jaar was ik, ja. Dat mocht dan van mijn ouders naar de, naar de feesttent van de Steiner Buck, was dat. <laughs> ja. Ja. <laughs> van de Callerals Vereniging, mocht ik dan... Naar een optreden van Peter Koelewijn en de Rockets. Ja, dat was een hele ervaring. vooral hoe Peter Koelewijn met het publiek speelde op, op, op die avond. Waar is hij nou ook alweer van, Peter Koelewijn? kom van de dak af, maar ja, Maria Handel. Ja, de ouder, vrouw. Papa. Ja. Ik, ik, ik, ik moet eigenlijk bekennen, ik ben er wel een beetje verder van. Ja, ik vind het ook, ik vind het komt van het dak af, vind ik echt een klassiek. Daar ik, ben ik echt een groot van. Ja. Ik ken ook de tekst ook, van het, het couplet en zo. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik altijd te gek. <laughs> ja, ja, maar ja. Uh, even ja. terug naar uh, toen je elf was, in die v Peter Koelewijn ja. stond daar. Keek je met grote ogen of was je aan het dansen? Hoe ging dat? Nou, ik, ik, ik deed wel meespringen, want het hele publiek was natuurlijk een springen op al die, uh, op die herkenbare platen van hem. Wat and ja. roll is, van die rock n roll muziek, dus uh, dat deed wel iets met de mensen wel daar. Ja. En met wie was je ja. daar? Met een paar. Ja. Kan ik me niet eens goed herinneren. Volgens mij met een paar vriendjes uit de buurt die daar ook rondliepen. Ik kan me iets van herinneren. Ja. En hoe heb je die avond beleefd? Ben je, ben je lang, want je was elf jaar. Dus je moest waarschijnlijk na dat optreden naar huis. Ja, met de fiets weer naar huis. Ja, maar dat was toen ook vrij vroeg. Dat begon al om acht uur. Ik geloof dat toen om twaalf uur ging. Was het ook, was het ook eigenlijk ver leeg. Het ja. was echt vroeg in de avond. Ik kan me wel nog herinneren. Ja. Ja, mooi. En nu? Ben je nu nog een, een, een, een feestganger als het om optredens gaat en uh, muzikanten? Nou, ik ben zelf ook DJ. Ik ben de broer van Patrick Kikker. Ik ben Henry Kikker. Hey. en uh, ik, Ja, ja ik, ik kom net terug van een klusje in uh, Hengelo. Hengelo? Je hebt twee Heng ja, nee, maar je hebt twee Hengelo's. Je hebt oh. eentje in Overijssel en eentje in uh, Gelderland. Ja. Bij Doetegem. En uh, daar kom ik nog net van terug. Was het gezellig daar. En want dan, dan draai jij plaatjes, neem ik aan? Als DJ ja. zijn hè? En is er dan ja, ook, een, is er ook ja. nog een band dan of zo in je voorprogramma of in het naprogramma of is het echt gewoon een Leer, feest? ik, ik was, er stond een DJ voor mij en uh, ik moest tussen 12 en 2 moest ik, uh, eigenlijk de laatste uurtjes afsluiten. Lekker. Ja. Ging, het, ging het een beetje los? Ja, het was leuk daar. Het was meer afremmen dan, uh, dan los laten komen, ze sprongen al vrij snel sprongen ze voor mij naar een persoon toe. Dus uh, <laughs> uh, ja, ik heb altijd als doelstelling als DJ. Zorg ook dat de vrouwen dansen. Ja. Uh, want anders lopen die vrouwen weg en dan krijg je een hengstenbal. En dan blijven die heren alleen maar tegen elkaar op te springen. En ja. dat is, is de sfeer gewoon niet leuk. Dat moet je niet hebben. Nee, klopt. Henry, dankjewel dat je me belde ja. uh, met jouw verhaal van je eerste optreden. Oké, okay, jij succes met je programma. Ik blijf even luisteren, want ik moet nog uh, een dik uur terug naar de 4, de A73. Dus, uh, nou, daar ja. ben ik blij om. En je moet zeker nu blijven luisteren, want ik ga hem voor je draaien hoor. Peter Koele, wij met kom van oh, het Duk af. Oké, okay, dankjewel. Even, Fijne nacht, wel. Even terug naar de tijd dat je elf was. Ja. Zie okay. je zelf alweer staan in die feesttent? Ja, toch wel. Ah, oh, dus We er. gaan hem even opzoeken, want uh, de zender is... Uh, ik zat te luisteren op 98.6, maar we moeten hem even zoeken waar die zit hier in het zuiden. want dat ken ik zo meteen wel. Ja. Oké, okay, 98.9 misschien kan je proberen ook nog. Oké, okay, probeer ik die meteen. Fijne, Fijne nacht, Henry. Henry. Ja, oké. Okay, dankjewel. dankjewel. Hoi, hoi. kom vandaag. Geblekkende touwen klopten op het bordes Het eten werd oud en Jan en Jansen werd eten in de straat weer Fouw zocht zich wil, en was de Nijndraad. We konden in de straat komen van. een vrouw was een Gordon maar bij gebrek aan touw kwam ze op het bordes. Het eten werd koud, en Jan en Jansen werd eten en in de stad. Straat... Het dondert de heleboel in elkaar nog even daar op het einde. Peter Koelewijn hoorde je met uh, Kom van dat dak af. Dat was uh, het eerste optreden wat uh, Henry ooit zag toen hij elf jaar was in de feesttent. Oh, mooi. Ik vind die herinneringen heel fijn. Ik had, het, uh, ik had het, nou ja, ook met de eerste plaat die ik draaide. Yes, owner of a lonely heart. Dat was mijn eerste concert. Daar gaat het over vannacht. Bel me gerust 0800 1121. En uh, zoals elke week, ook deze keer uh, Boyd's Bar. Mijn vrienden van BNN hebben zich verzameld in de kroeg. En die zitten daar met een biertje, een wijntje. En die halen een beetje herinneringen op aan hun eerste optreden. Boyd's Bar. Bar. Bar. Mijn allereerste concert. Nou, die was vrij ja. legendarisch, kan ik je vertellen. Die van mij ook. Ik het nieuw al goed verhaal. Uh, ik was twaalf. En ik ging naar MC Hammer in Ahoy. <lacht> Had je dan ook zo'n broek? Uh, ik had een housebroek, <laughs> dit is correct. En uh, ik was nog nooit bij een concert geweest, dus ja, je begint, ik begon niet met een paar lieve mensen op gitaar, maar echt in een enorme Ahoy. En er kwam een enorme hamer, die kwam dus uit het plafond zetten. Ja, en dan had het natuurlijk maar die ene hit. nou Ik was zo zes keer geweest. <laughs> ik ben nee. ook voor het eerst toen ik. ik nou, ik was dertien en ik, ben echt, ik ging naar het Gelderdoof. Voilà, Stond dat toen wel? al? ja, nou ja, in ieder geval wel die kant op. Ik weet niet of toen het, het was ook. maar in ieder geval hooischui. was daar ergens wel. En dat was met uh, van uh, hoe heet die vent nou? Niet Brian Adams, maar die andere. Bon Jovi. John oh bon Jovi. ja. Ah, oh, dat was in de ja. goffert dan. Oh, dan zal dat ja. geweest zijn. En dat was met een hele bus samen met mijn vriendinnetje Mia, die nogal verlegen was. En dus die had helemaal zoiets van. Maar dat was dus echt major big ook inderdaad. En ik was natuurlijk verliefd eh, op John. Maar ik vond het wel echt zo'n happening. Met zo heel veel mensen. Iedereen die dan ik kende, natuurlijk elk nummer van voor tot achter uit mijn hoofd. Maar zag je iets? Want toen was je <laughs> waarschijnlijk nog kleiner dan nu. Nee hoor, ik was nog zo groot <laughs> dan nu. Dus nee, weinig gegroeid achter. Nee, want toen was ik dus wel veel slanker dan nu. Dus ik mocht bij iedereen op zijn nek komen oh, En hadden ze toen ook al van die schermen, of niet? Nee. nee mijn want... eerste concert was. Dat was eigenlijk een uh, festival. Dat was Pingpop 2008. En. Um... Dat is vier jaar terug. Ja, okay. ja het is heel heel wat anders. Ja, maar hey, het is de enige generatiekloof tussen. Ja, maar dan was je toch wel. Hoe oud was je toen? Ja. Uh, 21. Is, ja, 20, dus, 21, nou. zoiets. Maar ga verder, sorry. Nou, dat was dat, Maar op het moment dat ik echt dacht van nou, dit vind ik dus echt vet. Het was uh, tijdens de afsluiting, Race Against the Machine, dat ik de, de aarde dus onder mijn voeten voelde trillen door alle mensen die tegelijkertijd aan het springen waren. Toen dacht ik al van, nou, dit, is, dit, dit vind ik wel echt heel vet. Ik wil na, nog mee zitten. En sindsdien, uh, doe ik dat? Elie? <laughs> hey uh, ja, mijn echte, eerst echte concert. Ik kwam toevallig laatst ook nog het kaartje tegen met de handtekening erop. Maar ik weet eigenlijk echt niet waarom ik daarheen ben geweest. Maar dat was en... van uh, Razel die uh, beatboxer. Uit Amerika. Oh, en die kwam in Eindhoven in de F -naar En was nog de oude F -naar. Dat klinkt heel nee. oud. Dat was echt. Ja, was heel klein. En wij stonden ook helemaal vooraan bij een box. Dus je voelde ook inderdaad echt alles binnenkomen. Is het is heel irritant om een uur lang naar een beatbox. Nee, ja. het is, nee, echt wat ik stemkan, vet. is echt. Het echt vet. Zo oud was je dan? Ja, ik denk 13 of zo. Maar je maar ik was dus doen, echt heel laat met vet. het concert, hè? Ja, Ja, oké. ja. ja. En nou, een nou, ik heb wel eens een keer. Die ben ik ook wel eens een geweest. Ja, dat is ook een soort concert toch? Had je ook wel optredens of zo? Ik heb wel een keer de drumband uit de buurt gezien of zo. Maar <laughs> ja. niet, uh... En jij dan? Ik, uh, ja, ik kom uit een heel klein Fries dorpje. Wij kenden MC Hammer helemaal niet. Meer uh, en dat soort uh, zaken. Maar één keer per jaar nou, uh, sheep. kwam er een, een band in de plaatselijke sporthal. Uh, en uh, volgens mij was het eerst gesprek de dijk. En daar mocht je dan ook helpen als stagehand, weet je, ingehuurd. Die is shirt van de Dijk. Die mocht je ook even in de kleedkamer daarvoor. Het ah. was Huub van der Lubbe. En die was vijf uur s middag echt zo zat als een aap al. Dus dat die nog moest beginnen? Ja, daarvoor. Het concert liep ook helemaal... Het was helemaal niks. Ze zetten een badmuts op en kenden ze teksten niet. Hoe oud was je toen dan? Ik was vijftien. Maar en hoe, dat, hoe groot was dat zaaltje dan? Dat is... Ja, het is een sport al. Dus daar gingen uh, toch wel uh, 2000 friezen in, uh, denk ik. Ja. Maar dat was een, een, muzikaal gezien een desillusie. Het muzikaal gezien was niet uh, briljant, maar het was wel een goed verhaal. Ja, en dat goede verhaal vertelde hij nu in de kroeg hier op Radio 1 bij Nachtbrakers. Welkom, je bent van harte welkom. Mailen kan naar nachtbrakers.bnn.nl. En dat wordt ook gedaan, waaronder door Willem Woudstra uit Leeuwarden. En uh, Willem zegt, hoi, leuk om te horen dat je eerste concert het concert van Yes in de HMH was. Dat was een concert met dat enorme orkest erbij. Er is ook nog een officiële DVD van uitgebracht door de band, dus... Uh, Misschien moet, kan ik nog wel even gaan kopen. Zijn eerste concert van Willem was uh, een optreden van Herman Brood en het Wild Romans in Irnsum. Herman was een held, een voorbeeldfiguur die in mijn puberige ogen een icoon was. Zoals Brood was wilde ik later worden. Drugs, wilde vrouwen, veel drank. Je kent het wel. <laughs> van de wilde vrouwen en de drugs is niks gekomen. De drank zorgde ervoor dat ik Nieuwjaarsdag 2007 op de uh, uh, Intensive Care wakker werd. En sindsdien kabbelt het leven heerlijk voort. Vind ik een ik ben dan heel benieuwd hoe het dan het leven voortkabbelt... als je zo heftig door de drank ergens terechtkomt. Maar uh, dat prachtige optreden van Herman Brood... waarbij ik de band na het concert ook nog eens persoonlijk mocht ontmoeten... zal ik nooit weer vergeten. En ook um, nog een ander mailtje van Jimmy. En die vertelt uh, dat hij met zijn als 14-jarig jongetje in 1995 voor het eerst met zijn vader naar de Rolling Stones, ging in het Groffenpark in Nijmegen... en in het voorprogramma speelde de Robert Cray Band... waar hij nog nooit van had gehoord en uiteraard niet zat op te wachten... omdat hij voor de Stones kwam. Robert Cray bleef maar spelen, spelen. Het leek wel uren te duren. Ik kon mijn vader nog zeggen, als Cray nog één nummer speelt, gaan we naar huis. Uiteindelijk is het uh, losgelopen en ik zal de Stones nooit vergeten. Mede dankzij Robert Cray. Nu, 17 jaar later, word ik weer met deze Cray geconfronteerd... aangezien ik nu geluidstechnicus ben en hij komt morgen spelen... Hier op Radio 1, in met het oog op morgen, had ik maar een vak geleerd. Ja, mooie verhalen bij uh, je eerste concert. Stuur ze door, nachtbrakers.bnn.nl. Of bellen, kan ook hè. 0800-1121. 0800-1121. <middels>